Annet met het NOS-journaal. Door ongeregeldheden bij protesten in het Verenigd Koninkrijk zijn agenten gewond geraakt. In verschillende steden gingen uiterst rechtse groeperingen de straat op... vanwege het steekincident in Southport. Daarbij kwamen maandag drie jonge meisjes om het leven. De demonstranten botsten met de politie en met tegendemonstranten... en gooiden met stenen en flessen. In meerdere steden werden arrestaties verricht. Premier Starmer zegt dat de politie de volledige steun van de overheid heeft... om in te grijpen tegen mensen die agenten aanvallen. Arnold Karskens zou hebben bijgedragen aan een angstcultuur bij Ongehoord Nederland. Dat schrijft de Raad van Toezicht in een brief. Ook zijn vrouwen grensoverschrijdend door hem benaderd. Karskens moet vanwege de aantijgingen zijn werk neerleggen en is op non-actief gesteld. Hij zegt zelf onschuldig te zijn. De oorzaak van de dodelijke brand in Arnhem-Uiden is vermoedelijke storing in een koelkast. Dat laat de politie weten na onderzoek. Bij de brand van vannacht in een woning van een zorginstelling kwam een vrouw om het leven. De KNVB heeft Vitesse zijn proflicentie teruggegeven. Dat betekent dat de Arnhemmers volgende week gewoon tegen Telstar in actie kunnen komen tijdens de eerste wedstrijd in de eerste divisie. Eind juni nam de KNVB Vitesse de licentie af, omdat de club niet voldeed aan meerdere eisen van de bond. De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft op de Olympische Spelen in Parijs de gouden medaille veroverd. Femke Bol liep als laatste vanaf de vierde plek op naar de eerste positie. Het is de eerste Nederlandse atletiek medaille op de Spelen. Het weer, vanavond trekken wat buien over het land. Het kan daarbij ook onweren. Vannacht klaart het op en koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend in het oosten eerst nog kans op een bui. Daarna blijft het droog met zon en stapelwolken. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -m -m. Met nu de Nightwalk. It's fine. 6.9 RFC FM